Evers met het NOS-journaal. Een Elfsteden tocht is voorlopig nog niet aan de orde, omdat het ijs in het zuiden en zuidwesten van Friesland nog te slecht is. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Gisteravond kwamen de 22 rayonhoofden bij elkaar om de ijsconditie te bespreken. Toen was al duidelijk dat er geen datum voor een tocht zou worden genoemd. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft problemen veroorzaakt. In het zuiden en zuidwesten van de provincie is het ijs daardoor niet dik genoeg. De komende dagen wordt met mannenmacht gewerkt om de knelpunten op te lossen. In het noorden van Friesland ligt het ijzer wel goed bij. Voor vakbond De Unie komt de sluiting van Netcar in Born niet als een verrassing. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi volgend jaar stopt met de productie van auto's in Nederland. De vakbonden zetten in op behoud van de 1500 arbeidsplaatsen bij Netcar. Die leven al jaren in onzekerheid en willen snel weten waar ze aan toe zijn, zegt De Unie. In Utrecht is een deel van een ROC blank komen te staan door een gesprongen waterleiding. Een conciërge ontdekte het lek toen hij de school wilde openen. Twee verdiepingen van een vleugel staan onder water. In dat deel zijn kantoren, leslokalen en praktijkruimtes. Op de school aan de Amerikalaan zitten een paar duizend leerlingen en die zijn vandaag vrij. Het is onduidelijk wanneer er weer les is. Het lek is waarschijnlijk ontstaan door de kou. Langs de Hogeveense Vaart in Nieuweroord in Trent is een dode jongen van 17 gevonden. Volgens de politie is hij mogelijk door vuurwerk of een explosief om het leven gekomen. De explosieven opruimingsdienst heeft in de ouderlijke woning van de jongen materiaal gevonden waarmee explosieven gemaakt kunnen worden. Ongeveer 20 huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerde buurtgenoten zijn opgevangen in een buurthuis. Het weer, zonnige periode, maar ook wat bewolking. Het is tussen min 3 en min 6 graden. Vanavond kan in het noordwesten wat sneeuw vallen. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat op de A1 richting Amsterdam nog 2 kilometer file voor knopend watergasmeer. Op de Ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen Afrit Volendam en Knopend Watergasmeer nog 8 kilometer. Bij Knopend Watergasmeer is de verbindingsweg naar de A1 richting Amersfoort afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via de Ring West. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, een heleboel soorten behandeling op ook, hè? Klopt. Heb jij uh, dat allemaal, uh, dus in de aanbieding, zeg maar, we kunnen dat allemaal bij jou volgen. Klopt. En, kan je iets over vertellen welke aanbieding ja, we echt moeten proberen? Ja, ja. Nou, het is zo dat uh, uh, ik doe uh, uh, ja, behoorlijk wat facetten. Uh, de manicure, de pedicure, de massage, de schoonheidsbehandelingen.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 ja, ...fulltime bezig te zijn... ...dus niet zomaar voor een paar... dagjes dat je zegt ik doe het erbij... Ja. Uh, ...en daardoor kan ik ook... ...zorgen dat ik mijn prijzen heel scherp... ...houd ja. zonder dat ik ergens een... ...concessie doe. Ja, maar nou, dat is... ...wel heel uniek voor Zandvoort denk ik... En ik lees hier ook iets van... Een ...speciale manicure minks, wat is dat?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 heb je ook nog, zie ik, speciaal voor de mannen, de manicure. Dat is ook wel ja. uniek voor denk ik. Tenminste, ja, ik ken de mannen eh, niet eh, wat betreft al hun nagels natuurlijk. Maar eh, ja, hoe gaat dat? Komen de mannen op af? Ja, ja. <laughs> nou, het is niet zo, het is in opkomst nu. Uh, uh, je zag dus eigenlijk dat, uh, nou ja, het was toch een beetje taboe. Uh, mannen die uh, voor hun nagels zorgden. En ja, dat, dat moest uh, toch allemaal uh, ja, wat meer baan. Basis blijven. Dus dat was niet echt stoer. Maar je ziet dus duidelijk wel van dat nu we er toch heen gaan dat, dat het dus wel mag, en dat het belangrijk is, dat stukje verzorging. En daarbij hoort dus ook die quick manicure, dat je dus zegt van nou, je zorgt in zonder poespas.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 En uh, dat is ook een speciale massageolie die in Limburg wordt gemaakt. Okay. En heel toevallig is dat nou. de jongen uit Haandum die dat produceert. Ja. Dus oh, dat is makkelijk in de buurt. Ja, dus het? dat is makkelijk in de buurt. Ja, dat ja, ja. is heel leuk. Dus ik had dat gelezen in een ja. artikel. Wat en hè? zo ben ik met hem uh, terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, zo zie je. Soms is het dichterbij ik dan denk. je denkt. Ja. Ja. Uh, ja. Wat is nog meer het verschil tussen jouw zaak en een andere zaak, bijvoorbeeld?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 Uh, die je kunt hebben. Dus uh, wat dat er gaat, is een tevreden klant heel belangrijk. Ja, wat me ook opviel, dat is uh, dat je heel vaak open bent, hè? Ja, klopt. Maar hoe, uh, hoe zit dat? Waarom doe je dat? <laughs> nou, ik, dat is ook iets uh, wat ik uh, heel belangrijk vind, dat wanneer je uh, zegt van, goh, uh, uh, ik wil iets aanbieden voor de klant, dat je dan ook op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 Henny van Petergem Zandvoortse Zaken en ik spreek met Melanie Scott van Orangerie Beauty Zandvoort. Uh, Melanie, jij hebt misschien ook samenwerking met andere bedrijven gezocht in Zandvoort. Kan je daar iets over vertellen? Ja, uh, ik uh, heb een samenwerking met uh, Club Natiek En uh, we hebben een heel leuk uh, arrangement hebben we samengesteld uh, in combinatie met een proeverij.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 op twee minuutjes loopafstand ja, is. Dus dat ook is die, heel... vrouw, die vaste strandtent. hè? Klot, ja. bij jou. Ja, ja, die is uh, zo dichtbij. Uh, dus vandaar dat het dan heerlijk even hier uh, ontspannen is en uh, daarna na wens of de voor uh, uh, kun je ook nog heerlijk uh, van een diner of een lunch of een uh, on ontbijt. Want ja, het dus, was een uh, leuke idee. Hoe kwam je uh, daarop ja, om dat te doen? Uh, nou, het was eigenlijk dat ik uh, ik zat uh, te denken van goh, er, er zijn eigenlijk zoveel mogelijkheden hier in Zandvoort en we, daarbij is het heel belangrijk dat we elkaar versterken. Ja. En uh, want ik kan wel zeggen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 Een mooie reclamemateriaal zeg maar in folder tegen bij de Center Park. Ja, klopt, ja. Uh, nu is het zo dat uh, Centerparks ook heel dichtbij is en uh, daarbij uh, zie je dus dat uh, Centerparks het hele jaar door uh, behoorlijk wat uh, vakantiegangers krijgt mm -hmm. uh, in de zomerperiode is natuurlijk uh, het uh, hoogseizoen uh, dat is ontzettend leuk, het is de icing on the cake, uh, daarbij dan natuurlijk realiserende dat uh, de mensen uit Zandvoort mm -hmm. uh, dat uh, is een rode draad, uh, Maar ook heel interessant dat je dan uh, voor een enkele keer of voor meerdere keren uh, die uh, klanten van Zandvoort krijgt uh, uit Centerparks. En dat is ja. heel leuk. Mm -hmm. Dus uh, daar heb ik al uh, van de zomer en ook deze winter uh, een aantal planditie van gehad. Uh, dus ook dat is iets uh, wat uh, alleen maar groeiende is omdat we nog eh, ook meer kijken van wat we nog meer kunnen doen in onze samenwerking. Ja.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 Die liggen in een bak met water. En dat zijn basaltstenen. Dat zijn vulkanische stenen. Die warmte vasthouden. En die hebben een temperatuur van ongeveer 39 à 40 graden. En dat is heel comfortabel. En doordat die hete stenen...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 Nee, dat is ook een soort trend een tijdje al, hè? Begrijp Klot, ik? Ja. ja, ja, Het is uh, nou. jo, inderdaad is het uh, uh, ongeveer een, een, twee jaar geleden is het uh, uh, opgekomen. Uh, het is iets wat uh, uh, ook duidelijk een, een, een, voor naar de toekomst toe uh, heel veel potentie heeft, uh, omdat het een, een iets is wat uh, uh,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 uh, uh, ik heb uh, uh, ook een, uh, een samenwerking met Roland Casino, dat is iets uh, anders. Uh, ik heb uh, uh, voor, uh, in november, in december, excuse, uh, heb ik uh, de Ladies Day uh, verzorgd. In zoverre heb ik daar een, uh, voor de ommajorie uh, uiteraard, uh, heb ik uh, gratis manicures gedaan. Mm -hmm. En dat was uh, ook een hele happening. Heel succesvol, heel erg druk. Ja. Uh, ontzettend gezellig. Ja. Uh, dus van dat, dat vind ik ook echt weer een haling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 En uh, hoe zie jij je jezelf over vijf jaar? Uh, over vijf jaar... Uh, dan uh, zie ik mijzelf... Uh, uh, in een uh, goedlopende praktijk. Uh, dat de Orangerie... Uh, een, uh, een bekend gegeven is in Zandvoort. En uh, dat heel veel uh, mensen hier met plezier komen. Hm. Heel goed. En we hebben altijd aan het eind van het programma nog de shout-out. En dat houdt in van dat ik de vraag stel...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 I'm your man. Hey.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 Cross the sand Well, I'm your man Are the moons too bright The chains too tight The beast won't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 on your walls, O oh Jerusalem. They will not